De Bank Giro Loterij is verbaasd over het plan van de VVD voor een cultuurloterij. Daarmee kan de culturele sector volgens de VVD een deel van de geplande bezuinigingen van 200 miljoen opvangen. In de reactie zegt de Bank Giro Loterij dat ze de opbrengst allang ten goede laat komen aan culturele doelen... ...zoals de Kunsthal Rotterdam en het Rijksmuseum in Amsterdam. Volgens de Belangenvereniging kunsten 92 kan de opbrengst van een loterij de bezuinigingen nooit compenseren. Het weer in het oosten bewolkt ten enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen geleidelijk opklaringen met wat zon. Maximaal tussen 15 graden aan zee en 19 in het oosten. Morgen periode met zon en in de middag kans op een bui. Dit was het... Dit is Sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A28 tussen knooppunt Rijnzweert en knooppunt Hoevelaken. En op de A30 tussen knooppunt Maanderbroek en Barneveld.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 We maken hier ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack-tafels. Circus, zat voor!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 Zandvoort op 106.9 CFM. CFM. I'm really tired of my concrete jungle. You've been told, if you don't ask, you don't forget How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bear See you next time. See mm -hmm.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 Hoor. Wonder why? I guess it's not that I think you're clever. I just know that we could do much better, yeah. baby. Yeah. Don't yeah. you ever wonder why I was never by your side? Side. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. trades Ik que dat peur, peur, faux. Je Je donne des vacances à à mon un un peu de repos. repos si tu crois que j'ai peur, attends, respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la Ik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 Tu le poses un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute, vois ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux, et... fais comme si j'avais pris la main.